you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 NPO Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Anna Deeltje de Boer. Goedenacht. Misschien bent u aan het werk... of ligt u te woelen in bed... Maar hoe het ook zij, fijn dat u lacht, luistert naar Dit is de Nacht. En als u het programma kent, dan weet u dat we op zoek zijn naar uw verhalen... en dat uw herinneringen, ervaringen en belevenissen centraal staan. En we hebben het over werk en ziekte. Nou, iets waar veel mensen over mee kunnen praten. Wie weet, u ook wel. Bel ons dan vooral op. Dat kan naar het nummer 0800-1121. Ik zit hier natuurlijk niet alleen in de studio... Tegenover mij in de studio zitten namelijk Kitty van der Kroon... Annemiek de Krom en Gerda de Jong. En alle drie zetten zij zich met hart en ziel in... voor mensen met een arbeidsbeperking. Um, nou ja, goed. En dan uh, um, hebben we het dus over hoe werknemers en uh, werkgevers met elkaar omgaan. Dat is soms best lastig. Gerda, jij bent eigenlijk als het ware een mediator... Toch? Zo kunnen we dat wel een beetje zeggen? Nou, nee, want mediators die moeten zich heel erg uh, neutraal uh, op de vlakte houden. Ja, jij kan wel gewoon je standpunt innemen. En ik kan gewoon zeggen wat ik vind. En dat is dan ook niet altijd helemaal leuk. Maar ik kan ook naar beide kanten. Uh, goed, ik, ik adviseer over het algemeen, of een werknemer, of een werkgever. Om uit te leggen uh, um, hè, wat nou wel en niet wijs is. En soms zeg ik ook: ja, maar dit doe je niet goed, of dit kan je beter doen. En A, dat helpt om het op te lossen. B, um, probeer vooral niet om, om in een strijd te komen... want daar wordt iedereen alleen maar slechter van. Uiteindelijk is in ieder geval wel het doel dat het opgelost wordt. Absoluut. En dat iemand dus kan herstellen en aan het werk blijft. En dat is niet altijd leuk, zeg jij. Wanneer, wanneer was het voor het laatste dat jij uh, <lacht> iets zei... Dat, uh, dat, dat dat niet helemaal leuk werd gevonden? Je laat nou, je boek open, zie je? Nee, nee, nee. nee. Ja, dat is um, even net. is mijn aantekeningen. Maar um, nou, wanneer was het het laatst? Dat was uh, afgelopen week toen ik um, um, uitlegde aan uh, de werkgever: van ja, hè, ik snap dat je hier uh, moeite in me hebt. Dat je dit soort de situatie heel vervelend vindt. Maar goed, er zitten twee kanten aan het verhaal. En um, daar zul je, hè, als je daar een beetje begrip voor hebt. Heb je wel de kans om wel met elkaar in gesprek te komen. Maar als er zoveel teleurstelling, frustratie en ook boosheid bij komt, ja, dan is dat soms heel moeilijk. Uh, allemaal mensen. Heel ingewikkeld. Heel <laughs> ja. ingewikkeld, ja. Want inderdaad, uh, die teleurstelling... we hadden het er net nog eventjes over, uh, Annemiek... Dat, dat het dus ook als iets niet zichtbaar is... ook wat eerder uh, al werd gezegd door Richard... dat dat heel lastig is. Dat is ook wel iets waar jij uh, tegenaan bent ja, gelopen. Ja, en we hebben het steeds over, over herstel. Maar als je een chronische aandoening hebt... dan uh, herstelt dat niet. Is er geen niet. sprake van herstel? Nee, dan heb je hoogstens goede tijden, minder goede tijden... of goede tijden, slechte tijden, om mm. in de soaptermen te blijven. Um, maar ook in een slechte tijd wil het niet zeggen dat je niks kan. En dat vereist een ontzettend goede afstemming. Tussen, nou ja, tussen degene die moet ontzettend goed zijn eigen lichaam kennen. Wat kan ik wel, wat kan ik niet. Een goede afstemming met zijn leidinggevende en zijn collega's. Want ik heb ook wel eens een werkgever gehad die het volgens het boekje deed. De werknemer mocht echt thuis werken. Kwam af en toe wel op kantoor. En toch ontstonden de fricties. Omdat de collega's niet wisten wat die persoon thuis deed. En er dus werk dubbel gedaan werd. En als je dan al een hoge werkdruk ervaart, dan gaat dat mis. Dus er komt wel meer bij kijken. Dan alleen uh, goed communiceren met werkgever, werknemer. Goed weten wat je zelf mankeert en wat je kan. Maar ook dat je je collega's erbij de, de bij betrekt. En daar zit je ook gelijk een stukje privacy. Want officieel hoef je het allemaal niet te zeggen. Uh, uh, maar ja, wil je een goede relatie hebben en wil je toch weten. Soms heb je ook gewoon hulp nodig van collega's. En de meeste collega's willen heel graag helpen. Maar dan moet jij ze wel zeggen wat ze dan van je kunnen overnemen. Of hoe ze dat kunnen aanpakken. Dus daar verringt zeg maar de privacy en. Uh, ja, jij, wat jij, zeg ik wel jij wat bent zeg Coach. Ik niet. Uh, wat Wat denk jij dan dat wijsheid is? Want inderdaad, uh, je hoeft niet alles te zeggen. Maar ik denk dat het in heel veel gevallen... Ja, je hoeft misschien niet alle details op tafel te gooien. Maar dat het ook inderdaad wat je zegt voor collega's... Uh, dat er ook een hoop onbegrip is als je geen idee hebt. Ja, nou ja, om die onbegrip te voorkomen. omdat Bij veel chronische aandoeningen speelt ook pijn een rol. En, en zeker vermoeidheid. En vooral die vermoeidheid verzorgt het onbegrip. Omdat er ook artsen en bedrijfsartsen niemand weet eigenlijk goed raad mee. Er is ook geen pilletje voor waar je wat uh, uh, dieren voor kan slikken, wat je tegen pijn vaak uh, uh, is in ieder geval veel pijnstilling. Um, en dat maakt het vooral zo ingewikkeld dan kom je wel situaties tegen... dat, je, dat iemand in een uh, revalidatietraject fantastisch heeft geleerd... hoe hij daarmee kan dealen. Uh, die hadden zeg maar, uh, de activiteit in allerlei punten verdeeld. En als die persoon op een uh, x-aantal punten zat per dag... dan moest hij niet zoveel meer doen op die dag. Maar vervolgens staat er een collega voor je neus... en die zegt, ik heb het hartstikke druk... kan je even wat van me overnemen? En die zegt dan, "ja, dat nee, kan niet, want mijn punten zijn op. Ja, en dan krijg je dus alweer een frictie en een, en een conflictje... Um, dus aan de ene kant leer ik die uh, mensen... van hoe ga je nou een beetje flexibel met die punten om? Of met je vermoeidheid om? Want, dat vind ik dan, uh, want het is helemaal niet zo erg als je een keertje over je grens gaat. Als je maar voldoende tijd krijgt om daarna te herstellen... dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Dat je alleen niet continu over Precies. je grenzen gaat... zodat je straks ook nog een burn-out erbovenop hebt. Precies. En juist die hersteltijd, die wordt vaak overgeslagen. Want dan zijn ze zo blij dat ze iets kunnen... En dan zegt ze ja, maar dan heb nou, ik heb dat allemaal gedaan, maar die hersteltijd, en als je nog chronische aandoening hebt, dan is die hersteltijd wat langer. En dan moet je gewoon in je werkplanning daar rekening mee houden. <lacht> dus dat is het enerzijds wat ik doe. En anderzijds is het uh, um, geef ik het advies, hangt heel erg af van hoe de relatie met de leidinggevende is en met de collega's is. En meestal is het uh, als je al wat langer in dienst bent, is die relatie meestal wel goed. En hoe open je erover bent, hoe makkelijker het wordt. Ik vind het iets anders op het moment dat je op zoek moet naar een nieuwe baan... en een sollicitatiegesprek hebt, dan is die vertrouwensband nog niet. Dus dan ben je aan het zoeken van, ja, kan ik het nou wel zeggen, kan ik het niet zeggen? Officieel hoef je het allemaal niet te zeggen. Als maar dat, geen, dat is dan uh... misschien officieel. Maar eerlijk gezegd vind ik het best gek dat je dat... Ik zou het best logisch vinden dat je zonder meteen je hele hebben en houden op... op uh, of ja, bloot te geven, dat je daar wel wat over zegt... Ja, en toch uh, uh, zijn natuurlijk ervaringen zat... Uh, waar het vertrouwensbreuk is, waardoor je... want in het begin had ik natuurlijk ook... Hè, toen mijn ervaring, het is wel heel lang geleden... maar toen was ik ook wel wat afwachtender... en ik zeg ook niet alles. Ik, uh, uh, daar heb ik nu helemaal geen last meer van. Je wil ook denk, niet meteen je eigen glazen ingooien. Er is wel veel Precies. angst natuurlijk van... goh, maar dan ben ik ook gelijk mijn baan kwijt... terwijl je niet gelijk op straat gezet kunt worden. Dat kan helemaal niet. Maar die angst is er natuurlijk wel. Ja. Kitty? Ja, ik heb daar heel veel mee te maken. Inderdaad, met mensen die moeten gaan solliciteren. En zeg je het dan wel of zeg je het dan niet? Ja. Dat is, uh... Wat is wijsheid? Dat is per uh, situatie is dat verschillend. Ik werk bijvoorbeeld veel met uh, autistische mensen. En uh, daar kan het heel erg bij helpen als je dat wel uh, benoemt. Want uh, iets wat je tegenkomt bij autistische mensen... is maar he, niet uh, bij iedereen verschillend... maar wat je wel vaak tegenkomt is dat vaak uh, een communicatieproblemen ontstaan... doordat uh, uh, mensen elkaar niet begrijpen of anders reageren dan anders. En als je dat van tevoren deelt en ook uh, aangeeft van hoe je daar dan mee om kunt gaan... en wat je dan kunt verwachten, ja, dan kan je een heleboel problemen voor zijn. En dan hoeft het helemaal geen probleem te zijn. Dan is het juist een voordeel dat je... Ja, een arbeidsbeperking in de wandelgangen hebt, zal ik maar zeggen. Maar dan noem je iets waarbij het uh, wel goed kan zijn. Waarbij het ja, heel ja, verhelderend zeker. kan zijn. Ja. Toch is het heel verschillend, zeg je. Dus ja. dat is lang niet altijd een goed idee. Nee, dat, dat komt omdat met autisme... dan heb je met het autistisch spectrum te maken. En uh, ja, geen één uh, situatie is hetzelfde. Dus uh, ik, ik heb bijvoorbeeld iemand gehad die... Uh, uh, een opleiding had gedaan in de um, financiële richting. He, omdat hij autisme had, was het idee van nou, dan moet je met uh, cijfertjes gaan werken, want daar ben je goed in. <laughs> Maar diegene wilde heel graag in de horeca werken. Dat is toch leuk voor degene die luisteren, en zien. maar Gerda die kijkt ontzettend moeilijk. Maar diegene wilde heel graag in de horeca werken. Cijfertjes was totaal niet... Uh, dat vond hij helemaal niet leuk. Dat is een passie. Nee, nee. Dus uh, hij heeft inderdaad in de horeca gewerkt... en dat ging hartstikke goed. Alleen moest hij wel... Uh, één ding tegelijk doen. He, dus als hij achter de kassa stond of uh, klanten aan het helpen was... moest je niet vragen, kan je ook even de voorraden bijvullen? Dat lukte niet. Maar doordat degene die uh, met hem werkte dat allemaal wisten... ging het gewoon hartstikke goed. Maar als je deze voorbeelden noemt, dan is het eigenlijk... Jouw, uh, zou je daaruit op kunnen maken dat jouw advies is, wees open... In sommige gevallen kan dat heel uh, goed. Zijn. Maar dat is inderdaad wat ik je ja. al een paar keer hoor zeggen. In ja. sommige gevallen, dus het is, ja, het is niet altijd. Wanneer, nee. wanneer heb nee. jij gedacht, oh, misschien uh, maar even niet open over zijn? Nou, een ander voorbeeld: iemand uh, heeft een burn-out gehad en uh, die heeft in een hele stressvolle uh, uh, baan gezeten en die heeft voor zichzelf bedacht van, uh, nou, die kant wil ik niet meer op. Ik wil iets heel anders gaan doen. En um, die is als winkelmedewerker gaan solliciteren. En die had een gesprek met een uh, filiaalmanager en die zag het helemaal zitten. En hij heeft ook verteld dat hij een burn-out heeft gehad. En de filiaalmanager gaat naar het hoofdkantoor en het hoofdkantoor zegt van die nemen we niet aan. Dus die is niet aangenomen. Waar zit dat dan in? Uh, onwetenheid, angst. Vooroordeel. vooroordeel ja. ba bang dat het nog een keertje. Is ja. dat dan bang dat het nog een keer gaat gebeuren? Ja. Of precies. toch ergens het oordeel van die, diegene die heeft een burn-out gehad, die is blijkbaar zwak? Of het is het een ja. zwakke ja. schakel? Ja. Ja. ja, dat is het vooroordeel. Ja. Dat is het ja. vooroordeel, ja. ja Terwijl precies. het dus zoveel te maken heeft met de omstandigheden um, he, die er op dat moment waren in je werk en misschien ja. met uh, he, andere dingen, privé, een heleboel dingen tegelijk. Tegelijk. Ja. He, ook daar uh, een burn-out- het kan iedereen een keer overkomen. Als je het nooit hebt meegemaakt, weet je het niet. Als je een beetje inlevingsvermogen hebt, kun je het wel begrijpen. Op het moment dat jij zeker weet dat wat je toen hebt gehad, die burn-out, over is, niet meer aan de orde. En dat je in werk zoekt en omstandigheden waarvan je denkt en weet... Van, nou, daar kan het wat dat betreft niet misgaan. Dan hoef je het niet te zeggen. Nee. Want het speelt daar geen rol. Nee. He, op het moment dat uh, he, je een, een ziekte of een handicap hebt... waarvan je weet, ja, dat is ook wel iets wat heel vitaal is... in de baan waar ik nou op af ga. Ja, dan moet je het wel vertellen. Want eigenlijk he, is het dan maar de vraag of je het aan kan. Ja. Dan moet je het vertellen. Alleen uh, he, bij zoiets... het risico is er niet in wat ik nu ga doen. En de ziekte is genezen. Nou, ja. Dan hoef je het niet te zeggen. U, als u uh, luistert, u hoort uh, ziekte, handicaps, burn-out. Nou, het is duidelijk, het gaat over ziekte op de werkvloer. En hoe je daar dan precies mee omgaat. Nou, heeft u daar ervaring mee? Misschien bent u ziek of bent u ziek geweest? Hoe ging uw werkgever met u om? Uh, bel ons naar het nummer 0800-1121. Uh, Meepraten kan ook via de Radio 1-app. Annemiek. Ja, we hadden nog even over solliciteren en over van wanneer zeg je het wel... wanneer zeg je het niet. Kijk, als je uh, zichtbaar iets hebt, dan roept dat vragen op. Als je in een rolstoel binnenkomt of je hebt een om op je pols... Mm -hmm. um, dan, dan valt dat op. En dan is, het dan, dan is het heel belangrijk om een goed verhaal te hebben. En dat je het ook gelijk het negatieve zeg maar, om kan Ondaat. keren in iets positiefs. Ja, klopt. Dus dat heeft heel erg met, met voorbereiding van het gesprek te maken. Ja. Goeie, um, een stukje presentatie... Nou ja, En ook van hoe voel je het gesprek hè? Verplaats je eens even in je werkgever. En je ziet tegenover je iemand zitten in de rolstoel. Wat zou jij dan als werkgever willen uh, weten? Ja. Over de aandoening die jij hebt. Dus zo kun je al in ieder geval een sollicitatiegesprek... maar überhaupt een gesprek met, uh, met je leidinggevende goed voorbereiden. En waar het inderdaad de, de twijfel zit... Is op het moment dat je een onzichtbare beperking hebt. of een chronische aandoening of wat dan ook. dan is het een beetje aftasten, zeg ik het wel of zeg ik het niet. En ja. wat, wat net al werd gezegd. van ja, weet je, je hoeft het niet te zeggen. als het geen consequenties voor je werk heeft. Uh, maar als het wel consequenties heeft, dan moet je het zeggen. Daar zit ook nog een grijs gebied. Ja, van. Uh, en wat, dat, de tip die ik dan meestal geef... nou, voer dan eerst gewoon het eerste gesprek. Want meestal volgt er een tweede, soms zelfs een derde gesprek. En als je voor het tweede gesprek wordt uitgenodigd... weet je in ieder geval zeker dat het om je capaciteiten gaat. En ze willen je dan nog wat beter leren kennen. En als het dan een reden is om het te zeggen... bijvoorbeeld omdat je er gebruik kan maken van regelingen van het UWV... Uh -huh. dan is het dan het moment om het erover te hebben dan zou ik het niet in het eerste gesprek doen. Het ligt ook een beetje aan wat, uh, hoe de persoon zelf is. Hè? Want ja. je hebt ook heel veel mensen die, die worden er zo zenuwachtig van... dat ze er niks over mogen zeggen. Dat, uh, een sollicitatiegesprek is al spannend. En dan mag je ook nog niet zeggen wat je, wat je mankeert. En ja, in zo'n geval is het misschien beter om het wel in het eerste gesprek te zeggen. Want dan zijn ze het maar kwijt. Hè? Maar dat is er er natuurlijk ook weer persoonlijk. Ja. Hoeveel ja. last heb je ervan? Ja. Ja. Als je denkt, oh, dit is nu ineens uh, ingewikkeld, ja, ja. dit is een geheim. Ja. Je wilt open en eerlijk zijn, alleen ja. al dat. Ja. Hè, hè? En ja, dat wordt soms ook gewaardeerd, juist wel. Dus dat is ja. best een dilemma. Dan, ja, dan ja. gaat het ook om wat bij jou past. Hè? Ja, en nou. daarom zeg ik ook, elke situatie is anders. Want uh, ook al heb je dezelfde ziekte... dan kan je ook nog anders in elkaar zitten. Ja. Waardoor je het anders uh, wil brengen naar een werkgever. En daar ga jij dan met de mensen ja. over in gesprek... In om wel. samen tot de uh, ja. Een soort van conclusie te komen van ja. wat, wat is een goed idee? Wat werkt precies. voor jou? Ja, precies. Wat, want net was dus inderdaad een van de voorbeelden die je noemde... Um, waarbij het dan een beetje een twijfelgeval is van... ga je daar, daar iets over zeggen, ja. die burn-out? Ja, ja. Heb je meer van dat soort voorbeelden? Of um. zit het dan vooral in het, het niet kunnen zien? Het, dat verschil van een rolstoel of... Nou kijk, een rolstoel is inderdaad heel zichtbaar. Hè? Ja. En, maar dan is ook uh, de, de spanning er niet zo erg. Want uh, ja, het is zichtbaar. Dus je, je kan het beter dan uh, gewoon benoemen... wat betekent het dat ik in een rolstoel zit? Dit kan ik wel en dit kan ik niet. Hè? En dan kan je er een uh, goed oordeel over uh, vormen. Maar wat jij Annemiek ook al zei... Van, uh, focus vooral op de dingen die je wel kunt. Want je kan vaak meer dan... Dat lijkt als je in een rolstoel zit. Ja, en buig zeker. dat om naar iets positiefs. Ja, ja. Nou ja, ik merk wel eens met de werkgever... die schikken dan van, omdat, oh, oh, er komt iemand Roolstoel. in een rolstoel binnen. Terwijl ja. een rolstoel ongeveer het meest ergonomische stoel ja. is die bestaat. Want ze zitten erin. Dus het maakt helemaal niet uit of iemand nou in een gewone bureaustoel achter zijn laptop zit of ja. in een rolstoel. Precies. Maar het, het feit dat iemand dan in een rolstoel... daar schikken ze dan even van. Ja. Dus om... daar, dan is het handig om die werkgever... of komende werkgever even over een drempeltje te hebben... dat er eigenlijk niks raars aan is. Ja. Nee, Duidelijk. Uh, we krijgen een berichtje via de app. Uh, die is vooral voor jou, Kitty. Ja. De vraag, uh, wat jij daarvan vindt. Uh, aandacht voor kleine werkgevers. Bas vindt twee jaar veel gevraagd voor kleine werkgevers. Uh, deze kleine bedrijven kunnen hierdoor failliet gaan. Jazeker. Ja. Ik zit ook uh, zelf in een businessnetwerk. Dus ik kom veel met kleine werkgevers te maken. En uh, ja, dat zijn vaak dramatische uh, omstandigheden. Heb jij een, een verhaal uh, um, op voorraad? Ja, bijvoorbeeld een koeriersbedrijf. Uh, uh, die had een dienst uh, waarvan uh, um, de medewerker uitviel. En eigenlijk meteen al duidelijk was dat hij niet meer terug kan komen in, uh, in zijn oude functie. Maar ja, het moet toch twee jaar uitzitten. Nou ja. Of dan moet je dus wel ingrijpen en bijsturen. Ja. Misschien is het goede nieuws voor werkgevers dat dit kabinet heeft gezegd... dat ja. ze misschien die twee jaar termijn willen gaan verkorten. verkorten ja. En de andere kant is dat je juist in zo'n geval ook als kleine werkgever... met die werknemers samen moet constateren van... joh, als je dit niet meer kan en ik heb geen ander werk... dan is het belangrijk om uh, te kijken of je naar ander werk kunt komen. Ja. En dan kan je ook heel pragmatisch met die bedrijfsarts met misschien advies van een arbeidsdeskundige... en dan een reïntegratiebedrijf. Zeggen van, we begeleiden je naar ander werk. En dat kan misschien dus ook best vlot gaan. En uh, hey, al of niet met, met, met uh, detacheren... Ja, kun je uh, overstappen ja. naar een andere werkgever. Ja, en dan moet die andere werkgever natuurlijk weer... Uh, hey, niet wegschrikken voor... oh jee, deze persoon is uitgevallen... Als je dan kijkt naar uh, werk wat goed bij iemand past... wat hij dus wel goed aan kan... dan hoeft dat probleem niet zo groot te zijn. Maar je moet dus ook niet twee jaar gaan zitten afwachten. Nee, als er gewoon een oplossing is... bij een andere werkgever, in ja. ander werk... Hey. daar snel werk van maken, samen in goed overleg... In het voorbeeld wat ik noemde was dat dus niet mogelijk. Maar ik heb ook nog wel een voor, uh, voorbeeld uh, van een schoonmaakbedrijf. Ja, dat is heel fysiek werk, schoonmaken. En als mensen dat niet kunnen... Uh, dat schoonmaakbedrijf had een uh, overeenkomst met een uh, productiebedrijf... waar uh, zittend werk achter een lopende band gedaan kon worden. En uh, ja, dus als iemand het... Lichamelijk niet uh, aan kon om dat uh, zware schoonmaakwerk te doen. dan konden ze bij dat uh, productiebedrijf terecht. En uh, bij het productiebedrijf was iemand met een burn-out. en die kon juist weer in het schoonmaakwerk terecht. omdat je dan niet met je hoofd hoeft te werken. maar met je uh, lichaam. En dat dus dus zo wisselden ze ja, mensen uit. Ja. ja. Dat zijn hmm. wel mooie dingen. Eigenlijk ja. gebeurt dat misschien te weinig. Dat ja. soort samenwerkingen. Zeker. Ja. Misschien. Nou, dus is er wel. Misschien. Ja. Nou, het punt is, uh, ik denk dat wij allebei, alle drie, een beetje in de kant zitten van wij spreken de mensen bij wie het niet makkelijk loopt en ja. Ja. zich niet makkelijk ja. oplost. Want er zijn natuurlijk ook een hele hoop bedrijven waar het goed ja. gaat. Er zijn ja. heel veel gevallen waarschijnlijk waar het, waar het goed gaat en waar Lopt. men inderdaad met goed ja. overleg en creativiteit uh, eruit komt. En uh, nee, ik heb een, een mooi ja. voorbeeld gehoord van. Een een uh, vrij jonge meid die uh, een aangeboren hartafwijking had. Die uh, kwam ergens binnen als uitzendkracht. Nou, toen was op zich al duidelijk... En, he, want ze moest af en toe uh, naar de cardioloog toe. Dus, en ze was open over, nee, hey, dit is bij mij aan de hand. Ze kreeg gewoon een vaste baan aangeboden. Ja. Want ze deed haar werk goed, heerlijke meid. En uh, ja, zij moest wel eens weg, maar he, ze he, zij compenseerde ook. Ze zette zich in of he, was ook flexibel, he, want dat kon... Het ging later minder goed uh, met haar hart, dus zij moest wel minder gaan werken. Maar ook toen is gezegd, we zijn nog steeds hartstikke blij met hoe je werkt. Um, hè, als er dingen zijn, we lossen het altijd samen op. Dus ja, het gaat helemaal goed. Nou, het is een technisch productiebedrijf... Um, hè, waar gewoon met zo iemand het prima wordt opgelost. Nou. Het geeft wel gelijk weer aan hoe goed de relatie dan is. Ja. Ja. En hoe, wat het voordeel is van open zijn. Maar ja, er zijn ja. ook situaties als je keer op keer op keer teleurgesteld wordt, ja, dan, dan, dan, dan ga je niet meer zo open zijn. Want dan klopt. denk je van ja. Dan doe je het ook. Dan is het nee, waarschijnlijk klopt. niet eens een optie meer. Nee, dus nee. Dan, dan, als je dan naar de sollicitatie klopt. krijgt, dan hou je even je mond. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat is een logische reactie dan. Ja. ja, sorry dat ik er doorheen ging. Ondertussen komt er nog een berichtje binnen via de app. Johan die vraagt: kan en mag een bedrijfsarts adviseren een bepaalde medicatie of revalidatie uh, voor te schrijven. Wie kan daar antwoord op geven? Kijk even, Kitty. Ja, <laughs> uh, ja. want um, uh, soms is het ook in het belang van uh, het bedrijf... om iemand weer aan het werk te kunnen krijgen. Hè. Of soms, is dus is altijd het belang van het bedrijf ook. En als uh, een uh, bedrijfsarts een uh, behandeling vo uh, voorstelt... die daar uh, resultaten in kan boeken dan kan dat ook op het kosten van het bedrijf uh, ingezet worden. En dan komt die medewerker ook weer eerder terug. Nou, ik denk dat daarmee uh, Johans vraag beantwoord is. Ja, ja, ja. Uh, het, het gaat er ook wel een beetje over vannacht... dat er best wel uh, nog wat mag veranderen. Uh, Gerda, wat, wat zou er nog moeten veranderen? Wat ik graag zou willen veranderen, is dat... Uh... Bijvoorbeeld die situatie van die kleine werkgever. En die werknemer die zeggen, het kan hier niet meer. We hebben geen ander werk. We gaan naar een creatieve oplossing toe. En dat is ergens anders werk zoeken. Dat in dat geval ook het UWV eerder meekijkt. En eerder zegt, dit is een mooie oplossing. We doen nu een, een, een beoordeling. Die is dat dit een goede manier van reintegratie is. Zodat je ook niet twee jaar lang uh, he, met een procedure zit... omdat je dan toch het via uh, poortje wil passeren. Nee, als je eerder goed reageert, dat het UWV dan zegt, dit is goed... en op die manier mag iemand overstappen. Dat zou een heel mooie uh, oplossing zijn. Kitty, heb jij nog aanvullingen? Um... Of misschien ben je het er helemaal niet mee eens. Ja, Ik ga ja, er ja, gewoon oh, automatisch ja, ja, ja. vanuit. <laughs> <laughs> nee, dat, dat is ook mooi. Uh, uh, wat het nu is... Hè, um want daar hebben we het nog niet echt over gehad... maar als een werknemer ziek wordt en in de WIA terechtkomt... dus bij het UWV terechtkomt... Uh, dan is het in sommige gevallen uh, dat een, bedrijf, een klein bedrijf... tien jaar lang verantwoordelijk is voor die persoon... die in de uitkering terechtkomt. Uh, dat vind ik ook schrijnend. Dus dat is dat, ook iets wat, ja. uh, wat anders zou moeten. Ja. Annemiek, hoe ziet de ideale toekomst uh, eruit op dit gebied... Oei, dat is een heel veelomvattende vraag. Want ik zat, ik zat me eigenlijk voor te bereiden op jouw vraag hiervoor. Van, god, wat zou jij willen veranderen? <laughs> ja. Stel ik nu net natuurlijk weer uh, anders. Ja, ja, ja. Maar het heeft er wel mee te maken... omdat ik veel meer uh, samenwerking zou willen... tussen de specialist en de bedrijfsarts. Want nu mm. komt het nog te vaak voor dat uh, de uh, specialist zegt... van, nou, even niet werken om allerlei medische redenen. En de bedrijfsarts zegt, je kunt wel werken. En dan zit er zitten personen tussen uh, en die zeggen, ja, maar wat moet ik nu? Dus uh, mijn grote droom is even los van al jullie uh, fantastische ideeën ja. over het UWV... en uh, mm -hmm. eerder bij betrekken en uh, de rol voor de kleine uh, werkgever... is dat er een, een bedrijfsarts komt op de polykliniek. Zodat je ook niet meer het imago hebt van de bedrijfsarts. van ja, Dat hij niet onafhankelijk is omdat hij door de werkgever wordt betaald. Maar dan, is er, dan zijn er korte lijnen. Dan is er eenduidig advies zowel voor werkgever en werknemer. En daar lopen nu al projecten in... waar echt de grote meerwaarde daarin heel erg duidelijk wordt. Dus ik zou zorg en sociale zekerheid veel meer naar elkaar toe willen hebben. Heb jij uh, nog goede adviezen voor mensen die uh, in zo'n situatie zitten... misschien uh, net ertegen aanlopen... dat ze nou ja, arbeidsongeschikt raken, deels? Jij hebt het natuurlijk zelf ook uh, meegemaakt. Nou, zorg in ieder geval. Ik heb, we hebben een, uh, gelukkig tegenwoordig uh, bijvoorbeeld organisaties als Centrum Chronisch Ziek en Werk. die uh, professionals die zijn ook uh, reïntegratiecoach, bedrijfsarts. Uh, mm -hmm. maar die ook een, een chronische aandoening hebben. die trainen en certificeren die uh, mensen. zodat je in ieder geval terecht kunt bij mensen die, uh, waar je een sparringpartner hebt. Want dat gun ik ja. eigenlijk iedereen: dat je een goede sparringpartner hebt. om even te kunnen kijken van goh, wat is nou de beste stap die ik nu kan doen. Een sparringpartner. Ja. ja. Hoe kunnen de mensen die uh, dit hebben gehoord... die denken, oh, wat fijn, mensen die mij kunnen helpen... hoe kunnen ze met jullie in contact komen? Annemiek. Ja, het makkelijkste is om even op mijn website te kijken. www.annemieke.nl En dan even een mailtje sturen of, uh, of te bellen. Ja, bij mij ook. Uh, www.cccworks.nl En uh, Facebook... Facebook? Ja. <laughs> en ik denk, uh, Gerda, bij jou uh, dat het niet zo op deze manier... Uh... Nou, www.dejuridischecoach.nl En dan kan je ook met je vragen bij jou ja. terecht. Ja. Dames, heel erg bedankt voor jullie komst, voor jullie uh, uitleg. Graag gedaan. Graag Kitty gedaan. van der Kroon, Annemiek de Krom en Gerda de Jong. Het was Beautiful van Christina Aguilera. En we hebben hier intussen tussentijd een, een snelle wisseling van de wacht gehad. Boer, het is een van de oudste beroepen ter wereld. Maar al jarenlang verdwijnen er meer boerderijen dan erbij komen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende... dat er afgelopen jaar ruim 22 agrarische bedrijven per dag verdwenen in Nederland. Voor de voorzitter van COPA, de Federatie van Europese Landbouworganisaties... is dat een doorn in het oog. De, Duit, de Duitse boerenvoorman Joachim Roekwind zei daar het volgende over: The EU uh, has only a future if we are stabilizing this countryside, and that means we have to stabilize uh, the farming uh, sectors to give uh, the opportunity to the young people living on countryside to have a good future for themselves, uh, for founding families. Je hoorde net Joachim Roekwind praten tegen een journalist. Volgens de Duitser heeft de Europese Unie alleen toekomst... als we het platteland behouden. Vooral jonge mensen moeten op het platteland de mogelijkheid krijgen... om een bestaan op te bouwen... En dat is een mooie aanleiding om het te hebben over het boerenbestaan. Hoe staat het er namelijk eigenlijk voor met onze Nederlandse boeren? En wat komt er allemaal bij kijken om een boerderij te houden in ons land? Bij mij aangeschoven in de studio de 28-jarige Sander Tus. Hij is werkzaam in het boerenbedrijf van zijn ouders... en tevens vicevoorzitter van het Nederlands Agrarische Jongerencontact. En uh, naast hem historicus Ewout van der Horst. Hij schreef verschillende boeken over het boerenbestaan... en is momenteel bezig met een nieuw boek over het leven op het platteland. Goedenacht. Goedenacht. Bye. Zijn jullie het uh, eens met, uh, met de uitspraak die we net hoorden om uh, met jou te beginnen, Ewoud? Um, uh, de uitspraak van uh, Joachim? Van Joachim. Ja, um, uh, nou eerlijk gezegd kon het niet, kon het niet zo goed uh, volgen. Uh, dus kun je nog even herhalen wat die uh, nou, zei? Dan gaat het eigenlijk dus vooral om dat de Europese Unie alleen toekomst heeft als we het platteland houden. En dat uh, het dus vooral belangrijk is dat jonge mensen de mogelijkheid krijgen om hier uh, aan de slag te gaan. Nou, dat lijkt me zeker een, uh, een belangrijke zaak. Ja. Als je ziet, uh, er zijn genoeg boeren die uh, nou, geen opvolging hebben. En uh, het zou toch jammer zijn als, uh, als het platteland uh, echt uh, leeg zou lopen. Sander, ik kan me ook niet anders voorstellen... dat jij het er ook mee eens bent. Ja, we zien dat Nederland maar 40% van de bedrijven een opvolger heeft. En in andere, landen, andere Europese landen, uh, bijvoorbeeld op het Franse platteland, is dat nog veel erger. Uh, dus overal in heel Europa zie je dat er uh, weinig jonge boeren uh, instromen. En Frankrijk veel erger, zeg je. Ja, uh, waar, waar, waar zit het dan in? Zit het in Nederland dan toch een beetje in het DNA? Uh, Nederland is een heel ondernemersland... Uh, en nou het boerenvak van tegenwoordig is toch meer ondernemer geworden. Uh, en ik heb de indruk, uh, wij zijn nu met het project Boerzoek Boer bezig binnen NAJK. Uh, daar proberen we uh, mensen die geen opvolger hebben, toch een opvolger bij te zoeken. En uit, zeker uit Frankrijk hebben we best wel veel interesse voor dat uh, project gekregen. Oké, okay, want je zegt het al een beetje, maar wat houdt dat precies in, Boerzoek Boer? Nou, wij zien uh, uh, dat een heel aantal mensen, bedrijven geen opvolger heeft. Uh, de komende uh, 15.000 bedrijven hebben geen opvolger. Maar we zien ook mensen die uh, wel uh, daarbuiten in willen stromen in de sector. Uh, daar hebben wij een, een, een project van gevormd met de NAJK. Uh, en daar hebben we vorig jaar weer een Europese prijs mee gewonnen... als uh, beste jonge boerenproject. Uh, en daarmee daar ook in de Europese media gekomen. En uh, nou, rechtstreeks vanuit het Franse platteland uh, uh, daar is interesse in, in getoond. Dat is heel mooi. Je bent zelf ook een, een jonge boer. Heb je altijd al uh, ja, in je hoofd gehad van dat ga ik ook doen? Ja, ik weet eigenlijk niet beter. Vroeger hadden mijn ouders een, een, een vleesvarkens- en een melkveebedrijf. Uh, en sinds volgens mij sinds een jaar of vier uh, dat ik op dat traptrekje rond kan, uh, kan rijden... Uh, wil ik graag, heel graag boer worden. Was dat dan niet een beetje een idee wat jouw ouders in je hoofd hadden geplant? Nou, dat hoor je wel eens, dat uh, uh, kinderen boer moeten worden... omdat ouders het graag willen. Uh, maar bij ons is er niks op uh, gestuurd. Ik ben altijd gestimuleerd om uh, ook op buiten het bedrijf uh, te kijken. Uh, maar het werk staat mij uh, uh, heel goed aan. Uh, en ik zie de voldoende uitdagingen. Dat is een reden van mij om daarin uh, heel graag verder te willen. Heb je wel eens uh, gedacht aan andere dingen gaan doen? Of uh, ja, weet ik veel. Een, nou, andere, ik heb... een, een heel andere kant, een studie, ander werk... Nou, ik heb de studie wel. Uh, ik heb in Wageningen dierwetenschappen gestudeerd. Uh, ook met het idee van je kunt altijd alle kanten kunnen op. Uh, dus ik vind dat het iedereen goed na wil je überhaupt wel, uh, wel boer worden, Omdat er best wel veel bij komt kijken. Uh, maar ja, toen uh, richting het afstuderen was het ook de vraag: van, ga je daarna nog ergens anders uh, werken voor een tijdje? Wat je vaak ziet. Uh, maar mij trok de boerderij dusdanig veel. Dat, jij dacht, dat ik direct, ja, uh, laat maar. direct thuis in het bedrijf ben gekomen <laughs> bij mijn ouders. En Waren je ouders daar blij mee? Uh, ja, ze zeggen altijd van het hoeft voor ons niet per se. Maar uh, als ik het graag wil, is het hartstikke mooi. En uh, dat helpt me heel graag bij om, om wat uh, te helpen om op te kunnen starten. Maar jouw hart ligt hier dus echt. Wat, wat maakt het zo mooi? Ja, het is een, een combinatie van, uh, van ondernemerschap. Uh, zelf met, uh, met dieren, met land bezig zijn. Uh, elke dag is anders en, en jij werkt eigenlijk aan je eigen toekomst. Elke dag is anders. Neem ons even mee. Hoe was uh, vandaag? Wat heb je allemaal gedaan? Nou, vandaag nog niet zo heel veel. Nou ja, of goed. Vandaag... Uh, laten we het even hebben over maandag dan. Nou ja, we zijn... Uh, uh, we hebben, thuis hebben we een bedrijf met, uh, met vleesvarkens, uh, uh, kalveren, zeekalveren, uh, akkerbouw, een stukje natuurbeer. Want uh, dit moment zijn we ook bezig met de aanleg van zonnepanelen op de daken. Uh, en zo zijn wij eigenlijk altijd bezig om het bedrijf uh, elk jaar wel wat nieuws uh, te ontwikkelen. Uh, nou ja, en een normale dagindeling is uh, dat wij uh, een aantal keer per dag uh, bij de dieren controles doen. En bij de, uh, bij de akkerbouw ligt net het seizoen uh, wat er moet gebeuren. Uh, en op dit moment zijn we, uh, zijn we met het mestseizoen bezig. Of met mest aan het uitrijden op, op het land. Dus dat komt er extra bij. Uh, en zijn we een maand verder dan zijn we meer met het landwerk bezig zaaien uh, voor het nieuwe jaar. Uh, en zo gaat dat met het seizoen gaat dat mee. En tussendoor loopt het, uh, het, bedrijf bij, of het, het werk bij de dieren loopt gewoon door. Uh, dus dat betekent uh, uh, controleren bij de valken, varkens en de kalveren. Uh, uh, dieren afleveren en, en nieuwe dieren ontvangen. Zo ben jij dus hele dagen bezig. Tenminste, hoe lang duurt zo'n dag... Of hou je dat helemaal niet meer bij? Dat is, uh, daar heb ik even over nagedacht. Maar ik denk dat uh, het mooie aan boeren is... dat, je, dat er geen, uh, geen uren bijgehouden worden. Uh, als je alle uren moet gaan betalen... wat wordt een dure, een dure hobby wat dat betreft <laughs> voor, een, voor een baas. Uh, maar dat is wel een beetje de charme. Uh, uh, ja, gewoon maar do, wel doorwerken. Van, van, tenminste, dat is altijd het beeld wat ik erbij heb. Ontzettend vroeg je bed uit. Maar uh, ook uh, pas laat gewoon... Uh... Ja, op, dat, op het moment dat wij in hoogseizoen zitten met, uh, op het landwerk bijvoorbeeld... dan, dan moet je uh, niet schrikken van dagen van, uh, uh, van zes tot elf of twaalf uur s'avonds. Uh, dus zes uur morgens tot, uh, uh, tot s'avonds laat. En de volgende dag weer uh, opnieuw aan de gang. Uh, maar ben je in de winterperiode, dan is een, een, een, een acht uur uh, beginnen. En om en zes uur klaar is ook goed. En veel buiten natuurlijk. Ja, het is... Uh, uh, ik denk uh, waar het, het verleden heel veel uh, fysiek werk is. Dat is nu de combinatie van uh, fysiek werk buiten uh, en binnen. Of binnen, op kantoor, laat ik het zo zeggen. Uh, en Wat die combinatie... je al zei, dat je eigenlijk ook gewoon ondernemer bent. Ja, het ondernemerschap is uh, waar het, het, het verleden wellicht uh, met name vakmanschap is. Dus hier de combinatie van ondernemerschap en vakmanschap is het geworden. En dat maakt het ook heel erg afwisselend. Hey, Wout, ik denk dat jij een heel andere dag hebt gehad... Uh, dat klopt. Ik, zit, uh, ik heb uh, de maandag goed deels op kantoor uh, doorgebracht. Uh, ik doe uh, veel, uh, veel onderzoek, dus zit veel achter de computer. Maar ik ben de eerste om uh, toe te geven dat, uh, dat, het niet, uh, dat het heerlijk is... om af en toe ook even de arme hand uit de mouwen te steken. Dus uh, ik werk er sinds een uh, tijdje ook op de vrijdagochtend op een boerderij. Juist om dat gevoel van vrijheid en even lekker een beetje lichaamsbeweging... Uh, ook okay. uh, van hem bij uh, te ervaren. En uh, wat doe je dan op de boerderij? Nou ja, ik ben, niet een, ik ben niet op de boerderij opgegroeid. Op dus, nee, ik, ja. jij, bent, jij bent geen boer. Nee, zeker niet. Uh, dus ik ben ook niet uh, hè, op mijn vierde al op zo'n kleine trekker gezet. Uh, Vind of je het jammer? Nou, soms vind ik dat was jammer. Maar aan de andere kant, uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik vind onderzoek doen ook heel leuk. Uh, en uh, geschiedenis, daar ligt ook mijn passie. Maar zoals Sander dat beschrijft, de afwisseling van werkzaamheden, het lekker, nou ja, ook fysiek bezig zijn, dat vind ik dan voor mezelf uh, heel prettig. En een, een stuk gevoel van vrijheid, dat uh, ja, is heel herkenbaar. En uh, dat uh, maakt het zeker ook tot uh, een heel charmante, uh, ja, meer dan vak misschien wel haast, een bestaan als boer. Jij bent gefascineerd door het boerenbestaan. Waar komt dat vandaan? Ja, dat ga je zelf op een gegeven moment ook nog wel eens afvragen. <laughs> uh, maar uh, ik denk toch dat het bij mij veel te maken heeft... met uh, de, de jaren dat ik als klein jongetje nog bij mijn opa op het uh, bedrijf kwam. Want en jouw uh, opa was boer? Die was boer. En uh, ja, dat heeft blijkbaar bij mij inderdaad toch... Uh, nou nee, ja, een, een, een kiem uh, gelegd voor, uh, voor mijn interesse voor het uh, boerenbestaan. Wat voor herinneringen heb je daaraan? Of wat zijn je, je hebt er vast een hoop, maar wat zijn je favoriete herinneringen? Um, nou, dat ik met mijn opa nog op de melkkar mee ging naar het land. Hè. Dan werd er nog buiten uh, gemolken, wat tegenwoordig allemaal binnen gebeurt. Maar dan ging je met de machine en de, en de, en de melkbussen ging je nog naar het land. En dan hobbelden wij op die kar mee richting, uh, richting de koeien. En dat uh, maakte blijkbaar indruk. Ik ben ook benieuwd uh, wat uw ervaring is, uh, misschien met, uh, met boeren of boerderijen. Heeft u zelf op een boerderij gewoond of woont u op een boerderij? Bel ons met uw verhaal naar 0800-1121. Heeft u een verhaal, maar nou, niet zo heel veel zin om echt de uitzending in te komen. U kunt natuurlijk ook gewoon een berichtje sturen via de Radio 1-app. hoorde Don Henley met The End of the Innocence. En we hebben het in de studio over het boerenleven. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Maar samen met boer Sander Tuss en historicus Ewoud van der Horst... proberen we in kaart te brengen hoe het nou eigenlijk gaat met de Nederlandse boer. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek... blijkt dat ons land naar schatting 55.000 boerderijen telt. Maar door de vrijzing neemt dit aantal in rap tempo af. Nou, iets waar we allemaal natuurlijk wel, uh, voor degene die bijna zijn vergeten wat het, wat het inhoudt... de boeren van kennis, boer zoekt vrouw. Hebben we dan een beetje een geromantiseerd uh, beeld gekregen, denk je, Ewout? Nou, een beetje wel. Ja, wel meer dan een beetje. Maar uh, neem niet weg dat dat ook een aspect is van het, uh, van het buitenleven. Dus uh, het geeft in ieder geval een, een indruk. En heel veel mensen hebben op die manier een indruk gekregen van uh, wat boeren zoal doen. Is, dat is dan wel positief, toch? Ja, zeker. Het is uh, heel, denk ik een heel positief programma... Uh, voor uh, het imago van, uh, van de boeren. Ben jij een trouwe volger? Geen, geen trouwe volger meer, maar uh, ik heb natuurlijk... Uh, zo af en toe als een seizoen gevolgd. Dus Sander, jij? Ik denk dat ik uh, 95% van de uitzendingen wel, uh, wel gezien heb, ja. En, en wat vind je daarvan? Natuurlijk uh, uh, is het wel wat geromantiseerd. Uh, maar het geeft wel ook de kans om, uh, om miljoenen mensen een uh, inkijkje te geven... en hoe het uh, gaat op de, op de boerderij. En ik denk dat heel veel mensen toch wel, uh, ja, daar toch meer gevoel mee hebben... met de boerderij als wat ze van tevoren hadden. Dus wat dat betreft een, een heel nou, goed dat ze heel dat goed hebben programma. gezien, bedoel je? Ja, omdat ze, uh, in het verleden kende iedereen wel uh, iemand die boer was. Of tenminste, de meeste mensen. Uh, omdat de, de schaalvergroting wel doorgaat. Zijn er zijn steeds minder boerenbedrijven... Uh, en dan zie je dat mensen helemaal geen beeld meer hebben wat op de boerderij gebeurt. En dan helpt zo'n programma als boerderij daar uh, heel goed bij. Merk je dat, dat als je uh, met mensen in aanraking uh, komt... die jij niet kent, zeg maar, of, of heel goed kent... Dat, dat, dat ze eigenlijk heel weinig ja. weten van wat er op zo'n boerderij gebeurt? Ja, wat, mensen, wat je vaak ziet, dat is mensen, wat, wat ze soms meekrijgen uit de media... dat ze dat gaan projecteren op een boerderij die ze zien... Uh, en, en er dit, is natuurlijk best wel veel negativiteit in de media geweest. Ja, dus dan kun je dus krijgen dat mensen toch wel uh, schrikbeelden hebben van, uh, van een boerderij. Uh, en als je zulke mensen dan toch uh, op de boerderij uitnodigt en uh, laat zien wat er eigenlijk gebeurt... Uh, dan gaan ze allemaal stuk voor stuk heel positief uh, gaan ze weg. Wat voor vooroordelen of stereotypes uh, hangen er om het boer zijn heen? Nou, we hebben wel eens een. Uh, ook mensen op de boerderij gehad die kenden van 30 jaar geleden, waar wij hebben een bedrijf met uh, onder andere vleesvarkens, uh, hoe toen uh, 100 varkens in een klein schuurtje uh, gehouden werden. En uh, wij hebben, op dit moment hebben we de uh, 5000. Uh, dus er werd het uh, schrikbeeld 50 keer uitvergroot. Uh, <lacht> dus die dus is... mensen keken je al met grote ogen aan. Dus die, die wisten niet wat ze konden verwachten. Uh, en die zijn toch weggegaan met het gevoel, uh, ja, er wordt toch best goed voor de dieren gezorgd. Want neem ons eens even mee. Als wij bij jou binnenlopen, hoe ziet dat er dan uit? Nou, je ziet bij ons wel een uh, ontwikkeling in de tijd. Uh, we hebben uh, de afgelopen jaar, zeg maar elke vijf jaar... is er wel wat gebeurd, ook qua schuurappenbedrijf. Dus we hebben nog uh, schuren staan van, uh, van 1982. Uh, en de nieuwste is gebouwd uh, vorig jaar. Dus je ziet uh, uh, de ontwikkeling van het bedrijf kun je heel goed zien. En... en uh, uh, dan, dan ben ik bij jou binnen. Ik zie dus niet allemaal varkens die hutje met je bij elkaar uh, zijn gepropt. Nee, want uh, elk, uh, elk varken heeft, uh, heeft evenveel ruimte. Uh, dus als je meer varkens hebt, heb je ook meer schuren. Dus het is niet zo dat ze dan dichter op elkaar, op elkaar zitten. Nee, maar ze kunnen natuurlijk even goed nog wel heel dicht bij elkaar zitten. Ook al hebben ze evenveel ruimte. Ja, ja het, maakt hun, uh, het maakt in principe niet uit of je uh, een varkens niet met hoeveel dieren... dat hij die op één op bedrijf zet. Nee, maar goed, als er, uh, mensen een stereotype hebben van uh, het is heel vol... Ja, in, en ze hebben twee centimeter links en twee centimeter rechts. In de beeldvorming uh, uh, er zijn de mensen die daar een, een, een schrikbeeld bij, bij hebben. Uh, en dat is ook uh, vind ik nu ook aan de, aan de sector. Omdat de afstand tussen boeren en burgers wel groter is geworden. Uh, om mensen ook uh, mee te nemen op uh, hoe het op de boerderij gaat. En uh, meer te laten zien. Hoe zou dat dan moeten gebeuren? Gewoon eigenlijk een uitstapje naar de boerderij? Uh, ik maar daar, eigenlijk... ik kan me voorstellen, als jij het zo druk hebt... dat je daar helemaal niet uh, staat popelen... dat ik nou uh, woensdag zeg, nou kom lekker even een dagje meelopen. Ja, maar dat is wel wat er uh, verandert in de sector. We, hebben ook als, uh, we zijn ook ondernemer, dus je hebt ook de taak zeg maar, om mensen uh, mee te nemen... of feeling te houden met, uh, met wat er op de boerderij gebeurt. Dus het is gewoon een van de dingen die je moet doen... als, uh, als herendaagse agrarisch ondernemer. Uh, en, en met allemaal mensen op de boerderij halen, we doen met open dagen... Dan kun je een deel van de mensen kun je daarmee uh, de boerderijen en de tuinderijen laten zien. En andere delen, uh, daar helpt bijvoorbeeld een programma als Boer's helpt bij om miljoenen mensen te laten zien hoe het gebeurt. Uh, en als dat versterkt kan worden door op verjaardagen te praten met mensen die echt op een boerderij zijn geweest, uh, dan kun je een hele grote groep mensen kun je daarmee bereiken. Ewa, hey, waarom ben jij eigenlijk geen boer geworden? Nou, alleen omdat mijn vader geen, bedrijf, geen boerenbedrijf heeft, natuurlijk. Nee, je kon het niet overnemen, dus dat was niet Nee, een optie. voor mij is dat nooit in vraag geweest. En dat zie je natuurlijk steeds meer. Vroeger werden heel veel mensen echt verplicht om boer te worden, om hun vader op te volgen. Nou, uiteindelijk kregen de jongelui iets meer keuze. Maar tegenwoordig is het wel echt een, ja, eigenlijk een kans als je nog boer kunt worden, als je ouders toevallig een bedrijf hebben. Ik zei natuurlijk net al, uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek... blijkt dat ons land naar schatting 55.000 boerderijen telt. Maar dat dat onder andere door de vergrijzing gewoon in rap tempo afneemt. We hadden vroeger veel meer boerderijen, toch? Ja, vraag me niet uh, hoeveel precies. Maar hoeveel uh, precies? <laughs> uh, dat gaat eerder, eerder inderdaad richting de 200.000 bedrijven. Zeker, zeker een derde, twee derde van de bedrijven zijn onderhand nou ja, gestopt. Uit hebben geen agrarische functie meer. Jij hebt in 2016 het boek voor uitboeren geschreven. Wat voor boek is dat? Ja, ik heb samen met mijn collega-historicus Martin van der Linden... hebben 60 boeren en boerinnen uit Overijssel... Uh, ja, gevraagd naar hun ervaringen uh, op het bedrijf. Dus alle veranderingen die ze hebben, hebben meegemaakt... in een positieve of negatieve zin. En, en wat voor veranderingen waren belangrijk? Nou ja, de generatie die nu 80 plus is... die heeft uh, na de oorlog uh, eigenlijk... Uh, door de grote modernisering van de landbouw eigenlijk nog meegemaakt. Dus die hebben nog veelal leren handmelken. En uh, op een gegeven moment kwam dan de melkmachine... Eerst yes, vrij primitief, later had je een complete melkstal waar, waar het melken gebeurde. Nou ja, tot en hoe met de komst van de, de robot. De, de, de mensen die jij interviewde ongeveer, nou, over wat voor tijdsbestek hebben we het dan? De gemiddelde leeftijd uh, lag uh, boven de 80 jaar. Dus dan, uh, dan heb je het echt over de naoorlogse jaren. Hè. De mensen die uh, net, uh, net voor de oorlog een beetje geboren zijn. en uh, in de jaren 50, 60 het uh, bedrijf van hun ouders hebben overgenomen. En en je noemde dus inderdaad melk. Wat zijn, zijn andere belangrijke veranderingen? Nou, het ico van alle veranderingen op het platteland is natuurlijk toch wel de komst van de van de trekker. Zo in de in de jaren 50 begon dat echt door te breken. Dat de boeren van het paard overstapten op, op de trekker. Ja, daar kunnen we ons nu eigenlijk al niet eens meer voorstellen... dat dat ooit modern was, zo'n uh, zo trekker. Nee, nee, laat staan. toen ging het dan echt om een, uh, een trekkertje van een aantal pk. Nou, tegenwoordig uh, hè, twee, 300 pk. Uh, als, ik, uh, als ik die grote blauwe machine dan uh, bediende op de vrijdagochtend... dan uh, moet ik nog eens denken aan die paarden van mijn opa. En hoe uh, ongelooflijk imponerend dat is, zo'n machine van 200 pk. Maar als je dan dat soort veranderingen hebt... dat, dat maakt natuurlijk een heel groot verschil... Dat heeft heel veel invloed. Ja, je hebt natuurlijk op die manier ook veel minder arbeidskracht nodig. Uh, mijn, uh, mijn opa of mijn vader komt dan uit een gezin van 13 kinderen. Nou, alle kinderen die hielpen ook uh, hadden een taakje op de boerderij. Daarnaast hadden ze evengoed nog, uh, nog personeel. Nou, op een gegeven moment, hè, tegenwoordig, heel veel boeren doen het gewoon in hun eentje. En dan met hulp van een loonwerker. Jij hebt 60 interviews gedaan. Dat is heel veel. Is er één verhaal specifiek dat er uitspringt voor jou? Poeh, nou nee, want elk, elk, elk levensverhaal is natuurlijk bijzonder. En zeker als je ziet hoe dat bij de boeren ook echt helemaal vervlochten is... met hun, de plek waar ze vandaan komen, met het bedrijf wat ze hebben grootgebracht. Ja, één verhaal wat me nu zo te binnen schiet, dat is van een, een boerin uit Haaksbergen... Uh, haar vader die, uh, die kwam uh, op, uh, toen zij 14 was om het leven. Zij zat eigenlijk op de, op de landbouwhuishoudschool, Zou dus gewoon boerin worden. Had alleen maar zussen. Er was geen opvolger. Alleen een knecht nog werkzaam op het bedrijf. En toch heeft zij er toen voor gekozen als 14-jarige om dat uh, bedrijf uh, voort te zetten. Is gestopt met haar opleiding en is uh, gaan boeren. En is later ook met uh, een, een man getrouwd die dan ook boer is geworden. Uh, en op zo'n manier hebben ze nou ja, er eigenlijk een heel mooi, trots, uh, modern bedrijf van kunnen maken. En met succes dus, want inderdaad, dat kan je je vooral nu helemaal niet voorstellen dat zoiets gebeurt. Nee, nee, ze hebben, maar ja, dat is ook wel wat Sander zegt. Er is ook hard en er wordt hard gewerkt op het platteland. Um, en uh, ja, zeker, zeker die, die, die, die, die echte oude, de oudere generatie, die, uh, die aanvankelijk dus nog heel veel ja, bottenwerk noemen we dat dan ook wel echt, het, het lichamelijke werk uh, deden. Uh, maar ja, die hebben, hebben natuurlijk heel erg kunnen profiteren... van juist de komst van al die machines en alle, alle gemakken. Dat je niet meer op een krukje onder de koe hoef, hoefde te zitten... maar uh, dat je er gewoon kon, bij kon staan. Of tegenwoordig gewoon met, als het ware met de hand in de zak. Zometeen praten we erover verder, maar dat uh, na het nieuws van 4 uur.